De twaalf dansende prinsessen Er was eens een koning die twaalf dochters had. Dat wil zeggen twaalf prinsessen. De een nog mooier dan de ander. Ze waren allemaal nog jong en de koning had een plannetje bedacht om ze allemaal te laten trouwen. Maar hij kwam er al snel achter... Al de twaalf prinsessen de hele nacht hadden gedanst. Niemand in het kasteel wist waar ze naartoe gingen. De koning was bezorgd. Hij deed altijd de deur van hun kamers op slot om te zorgen dat ze niet weg konden. Maar al zijn pogingen waren te vergeefs omdat hij gaten in de schoenen van de prinsessen vond. Hij werd erg bezorgd en deed een aankondiging. Een ieder die het geheim over het dansen van de prinsessen ontdekt, zal mogen trouwen met een van de prinsessen die hij kiest en koning worden na mijn dood. Maar als die persoon het niet lukt het te ontdekken met drie nachten, dan zal zijn leven eindigen. Het nieuws verspreidde zich vliegensvlug en al snel kwam er een prins die het geheim van de prinsessen wilde ontrafelen. Ik ben de prins van het koninkrijk naast de uwe en ik ben hier om het geheim van de prinsessen te ontdekken. Hij kreeg een warm welkom in het paleis van de koning. S'avonds na het diner werd hem een kamer aangeboden om te slapen. De kamer lag naast de kamer van de prinsessen. Zijn bed stond op zo'n manier dat hij makkelijk de prinsessen kon zien. Om te kijken waar ze naartoe gingen om te dansen. De deur van de kamers van de prinsessen was opengelaten. De prins was in zijn kamer. Een paar prinsessen kwamen naar hem toe en boden hem een glas wijn aan. De prins dronk wat wijn en begon te observeren wat de prinsessen van plan waren. Hij bleef een tijdje zitten, maar zijn oogleden werden erg zwaar en hij viel in slaap. morgens werd hij wakker om te ontdekken dat de prinsessen al gedanst hadden. Hetzelfde gebeurde de volgende nacht en weer. De vierde dag, toen de prins geen antwoord kon geven, werd hij door de koning zonder genade gedood. In de tijd die volgde kwamen veel mensen vanwege dezelfde reden, maar ze faalden allemaal om het geheim te ontrafelen. Ze werden allemaal gedood door de koning. Koning was niet blij dat hij ze moest doden en hij was verdrietig dat hij geen antwoord op de vraag kon krijgen over het geheime dansen van de prinsessen. Er was een soldaat in het koninkrijk die het leger moest verlaten vanwege een verwonding. Nu, omdat hij niets te doen had, besloot hij naar de stad van de koning te reizen. Op weg naar de hoofdstad hielp hij een oude vrouw. Ze bedankte hem en vroeg... Waar ga jij naartoe? Ik weet het niet. Ik zat eraan te denken naar de stad van de koning te gaan. Oh, voor de prinsessen. Hé, hey, wat is er dan aan de hand met de prinsessen? Heb je niks gehoord over de konings aankondiging? Oh, ik heb erover gehoord. Maar ik denk dat als ik daar achteraan ga, dat ik mijn leven verlies. Net zoals vele anderen die een poging hebben gewaagd. Je moet niet de wijn drinken die je aangeboden wordt en net doen alsof je aan het slapen bent. Nadat ze dit gezegd had, bood de oude vrouw hem een mantel aan. Je zult onzichtbaar zijn wanneer je dat omdoet. Het zal je helpen de twaalf prinsessen te volgen. De soldaat bedankte de oude vrouw en vertrok naar het kasteel van de koning. Ook hij werd verwelkomd door de koning. De soldaat kreeg dezelfde behandeling als de andere kandidaten. Later die avond werd hij toegelaten in de kamer naast de kamer van de prinsessen. Na een tijd kwam de oudste prinses in de kamer van de soldaat. Hallo, prinses. Hallo, ik heb wat wijn voor je meegebracht. Neem dit aan als welkomstdrankje namens ons allemaal. De soldaat was zich bewust van dit drankje. Hij dronk alle wijn, maar slikte het niet door omdat hij een spons onder zijn tong had verstopt. Op het moment dat de prinses zijn kamer uitging, nam de prins de spons uit zijn mond en deed alsof hij in slaap viel. Alle prinsessen waren blij om hem in slaap te zien. Ze kleedden zich allemaal om om uit te gaan. Op het moment dat ze allemaal klaar waren, tikte de oudste prinses op haar bed die onmiddellijk in de grond verdween. De twaalf prinsessen, de een na de ander, gingen door de opening. De soldaat zag het allemaal. Hij droeg de mantel en volgde hen. Hij ging naar beneden en liep achter de jongste prinses. Halverwege de trap werd de jongste prinses een beetje bang. Volgens mij loopt er iemand achter me. Soms voelt het zo wanneer je door het donker loopt. Kom mee. De soldaat trok een beetje aan haar jurk. Ze werd een beetje meer bang. Iemand trekt aan mijn jurk. Ik ben zo bang. Je zit vast aan een spijkertje. Trek je jurk los en kom mee. De soldaat glimlachte en liep met de prinsessen mee. De prinsessen gingen naar een prachtige tuin waar alle bladeren aan de bomen van zilver waren. De soldaat plukte er een als bewijs. Terwijl hij dat deed klonk er een krakend geluid. De jongste prinses werd weer bang. Hoorde je dat geluid? Ja, het was een geweerschot van plezier, omdat we weer een man minder hebben. Ze kwamen nu in het tuin met gouden bladeren aan elke boom. De soldaat plukte een blad. Er was weer een krakend geluidje. De oudste prinses vroeg de jongste prinses er zich niet van aan te trekken. Ze gingen verder en de prinsessen kwamen in een laan vol met diamanten. De soldaat pakte een diamant op. Ook deze keer hoorde de jongste prinses een krakend geluidje en werd weer bang. Ze kwamen aan bij een prachtig meer waar twaalf prinsen met hun twaalf boten op hen zaten te wachten. Iedere prinses ging in een bootje met een prins zitten. De soldaat ging bij de jongste prinses in de boot zitten. Oh prinses, ik merk dat de boot erg zwaar is vandaag. Ik moet mijn uiterste best doen om te roeien. Ik heb geen idee, maar ik voel me fijn hier. De twaalf boten bereikten de andere kant van het meer... waar een prachtig, geweldig kasteel was. De twaalf paren gingen het kasteel binnen... en ook de onzichtbare soldaten gingen het kasteel in. Op het moment dat ze de hal binnenkwamen, begon de muziek. De twaalf prinsessen dansten met veel energie met de prinsen. Ze dansten tot drieën s'nachts en hun schoenen sleten af tot de gaten waren. Ze besloten terug te gaan... De twaalf prinsen roeiden ze terug naar de andere kant van het meer. De soldaat zat deze keer bij de oudste prinses. Vlak voor het moment dat ze terug op hun kamer kwamen... rende de soldaat vooruit en ging op zijn bed liggen. Tegen de tijd dat de prinsessen bij hun kamer kwamen, langzaam... Ah, we zijn veilig. Laten we ons omkleden en naar bed gaan. Dit gebeurde elke nacht. De soldaat volgde hem, verzamelde bewijs en zorgde dat hij weer op tijd in zijn bed lag voordat de prinsessen terug waren. Op de laatste dag, wanneer de koning de soldaat ontbood... Mijn koning, alle twaalf prinsessen verdwijnen onder hun kamer. Er is een kasteel onder uw koninkrijk. En hij legde het hele verhaal uit. De koning keek naar de prinsessen... die vannachter een groot gordijn naar dit alles aan het luisteren waren. Is dit waar? Dit zijn de bewijzen, mijn heer... En hij liet de zilveren en goudere bladeren zien en de diamanten die hij had opgeraapt. De prinsessen zeggen nu dat het waar is. Ze biechten op wat ze aan het doen waren. Koning was blij dat nu de waarheid bekend was. Hij feliciteerde de soldaat. Met welke van mijn dochters wilde jij trouwen? Ik ben zelf niet de jongste meer, dus ik zou je oudste dochter willen trouwen. De koning beveelde zijn mannen om alles wat nodig is voor het huwelijk te regelen. De ceremonie was nog op dezelfde dag. Mijn schoonzoon zal tot koning gekroond worden na mijn dood. En ze leefden nog lang en gelukkig.